Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam neemt maatregelen om de zorg op de intensive care te verbeteren. Gebeurt na kritiek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die meldde vorige maand dat de veiligheid van de intensive care patiënten in het VUMC in gevaar was. Er zou sprake zijn van een angstcultuur en artsen zouden nauwelijks luisteren naar adviezen van specialisten. De directie van het VUMC stelt nu iemand van buiten aan als plaatsvervangend hoofd van de intensive care.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 In een eerste voorhoor heeft de man volgens de politie gezegd dat hij zijn vriendin heeft gedood. Hoe is niet bekendgemaakt. Ook het motief is nog onduidelijk. Op het Italiaanse cruiseschip dat vrijdag kapsijste is opnieuw een dode gevonden. Dodental komt ermee op zes. Twaalf mensen worden nog vermist, zes passagiers en zes bemanningsleden. Het kapitein van het schip werd zaterdag aangehouden, een dag na het ongeluk. Hij is in staat van beschuldiging gesteld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 Surenko staat 34 plaatsen lager op de wereldranglijst dan Rus. Het weer het is helder en koud in het noorden lokaal mistbank overdag, vrijwel zonnig, middagtemperatuur rond 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 173 kilometer file, ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de Alfid Bunschoten 5. Richting Amsterdam bij Bundschoten 6 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen 5 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 6. A9 ook maar Amstelveen voor het knopen Raasdorp 8 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voor het knopen Dunette 5. A12 Utrecht richting Den Haag bij Zevenhuizen 5 kilometer. Tussen knopend Gouwen en Blijswijk blijft de spitstrook door een technische storing dicht. A15 Nijmegen-Gorkum bij echt tot 6. Op de A27 Breda-Utrecht bij Noordloos ook 6 kilometer. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Leuze-Zuid 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Song is Back It Up and Do It Again. Nou, ze deed inderdaad opnieuw met uh, deze single onder meer. Je Riviera Live van Carol Emerald. Dat bracht ons in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. ZFM voor Zandvoort en de regio. En wat we in uur 2 allemaal gaan doen, dat gaan we horen van Albert Jan. Ja, uiteraard, uh, en houdt uw pen en papier maar vast bij de hand. Om half 4 uh, hebben we de evenementenagenda. Dus dat houdt u pen en papier bij de hand. Uh, verder gaan we schakelen met uh, de Korverhal. Want daar is voor ons aanwezig Joop van Nes En die is aanwezig bij het schoolbasketbaltoernooi. Dus daar gaan we, mee, uh, gaan we even mee schakelen. En voor de rest hebben we natuurlijk nog veel uh, kleine nieuwtjes. En minder, uh, ja, minder uh, kleine nieuwtjes. Uit en rondom Zandvoort. Dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En heel veel lekkere muziek uh, Albert-Jan. Want we hebben ook heel veel oh. verzoekplaten binnengekregen. Ja, oh. echt waar. Die gaan we ook nog draaien onder meer Spooky en Soet. Gaan we eens even opzoeken, kijken of we die hebben in de archieven van CFM. Eerst Ellison jij voor je. It's het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. TV. Zie Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je gewoon even naar kanaal 40 toe. <middels> Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embloom. Hoy sé que tú ya no me mm Camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que eso me quedé. Y fue pura, solita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía. ...die zonnige klank op de zaterdagmiddag bij CFM. Jorda hoorde en la camisa nigra. Oeh, heerlijk hoor. Het is inmiddels kwart over drie, zo dadelijk schakelen we over naar Jovenis... ...voor het schoolbasketbal toernooi, maar eerst even wat anders. Ja, en voor degenen die vanmorgen niet naar Goedemorgen Zandvoort hebben geluisterd... ...want daar hebben ze een uitgebreid interview geweest met Gert van Kuik... En die maakt zich zorgen over het groeiende aantal leegstaande winkelpanden. Want Zandvoort heeft te maken met een grote leegstand van winkels. Wie door het centrum loopt ziet links en rechts leegstaande panden, CQ winkelpanden. In totaal gaat het om zo'n 30 zaken. De leegstand is niet alleen in Zandvoort een probleem, maar ook in veel andere winkelcentra in Nederland is er leegstand. Volgens ondernemersvereniging Zandvoort, voorzitter Ger van Kuik, zijn er wat Zandvoort betreft een aantal oorzaken op te noemen. De crisis uiteraard, de opkomst van online shoppen via internet en uiteraard ook slecht ondernemerschap. Van Kuik is vrij somber over de nabije toekomst. Hij verwijst daar een artikel van Cor Molenaar, hoogleraar van de Erasmus Universiteit. Die stelt dat door de veranderde uh, koopgedrag van de consumenten binnen vier jaar één op de drie winkels verdwijnt. Maar, meneer Van Kuik, wij hebben de oplossing. Wij niet. Ja, de mannetjes. Hè? De mannetjes hebben de oplossing. Mooi, want zij komen tot de volgende conclusie. Want als het goed is, moeten de overblijvers het dan een stuk drukker krijgen. <lacht> da nou, dat klopt. Een, een waarheid als een koe volgens dat mij. klopt. Maar dat neemt niet weg dat de leegstand... Uh, Natuurlijk, ja, het is, het is geen gezicht in het uh, dorp. Gelukkig zijn we niet het uh, enige plaatsje die er last van heeft. Hè? Als je zo kijkt in andere winkelstraten, oh, ja. er staat ook heel wat leeg hoor. Maar klopt. Toch moeten we er met z'n allen wat aan gaan doen. Baby, cause in the dark. You And that's when you need me there with you. I always share. Time self in time Ik helemaal verbaasd kijken toen ik deze plaat opzette van de Beatles en Leden. Ja. Be ja, toevallig hou ik ook wel van de muziek van de Beatles. Oké. Okay, nee, vind nee. ik wel leuk. Dat Lekker op de zaterdagmiddag bij CFM, lokale omroep CFM Zandvoort 24 uur per dag bij je. En dank dat jullie allemaal luisteren. Trouwens, ja goed. Wij trouwens, wij proberen uh, uh, Joop van Nessen in de Korverhal te bereiken, maar uh, die is dat, even niet thuis. Die is even niet te bereiken, dus ik zal het even met een stukje redactionele tekst doen. Want vandaag is de Korver Sporthal weer het toneel van het traditionele schoolbasketbaltoernooi voor de Zandvoortse basisscholen. Vanaf vanmorgen 10 uur uh, zijn de leerlingen van groepen 8 van de basisscholen uh, bij, zowel de meisjes als bij de jongens voor de eer ...van de school gaan strijden. Ook traditiegetrouw zullen zij de overige leerlingen luidkeels worden aangemoedigd... ...en staan ouders met raad en daad klaar om ze naar een overwinning te leiden. De prijsuitreiking met opnieuw een beker voor zowel de sportiefste meisjes... ...als de sportiefste jongens die door de Zandvoortse Sportraad ter beschikking wordt gesteld... ...wordt rond half vijf verwacht. U bent van harte welkom om dit spektakel te aanschouwen. De toegang is uiteraard gratis, dus wat kan u weerhouden? Momenteel aan de gang het schoolbasketbaltoernooi in de Korverhal in Zandvoort. En dat is altijd heel gezellig, dus heeft u ja. niks te doen? Ga er gewoon even, even heen. Ja, doen. Doen gewoon, en uh, mochten u Joop van Ness nog kunnen bereiken in de loop van deze uitzending, komen wij er uiteraard Daag. nog even op terug. op terug. Hier is Andrew Gold, Never Let us Slip Away. Zandvoortsen Radio met All This Time. We duimen met het vier. Zie, FM. Voor Zandvoort en de regio. En dat betekent uh, een van onze vaste items in dit maal dus de evenementagenda. Ja, klein, maar daardoor niet, uh, niet uh, minder kwalitatief. En dan beginnen we eh, morgen met jazz. Eh, Lydia van Dam zou optreden, maar ze heeft een poliep op haar stembanden en kan voorlopig niet optreden. Wies Ingwertsen zal haar de komende zondag als soliste vervangen tijdens het jazz in het concert in Theater de Krocht. Ingwertsen wordt begeleid door trio Johan Clement met Johan Clement op de piano, Erik Timmermans op contrabas en Gijs Duikhuizen op drums, drums. Het concert in Theater de Klocht begint om half drie en de entree bedraagt 15 euro. Studenten betalen slechts 8 euro. Reserveren kan wellicht nog telefonisch via en dan komt die, 023 531 0631 023 531 0631 Of door middel van een reactie op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Waar ook het rest van het jaarprogramma te bekijken is. Een aanrader hoor, want Wies Ingersen is echt uh, een hele goede zangeres. En morgen ja biljartliefhebbers, uh, u bent vanaf 12 uur morgen van harte welkom in het Wapen van de Zandvoort, want daar is een toernooi gaat daar uh, aanvangen om 12 uur, met teams van het Wapen van Zandvoort uiteraard, een uh, tweede team is van Keulen, Parket uit Heemstede en drie, uh, spoorloos team uit Haarlem. En zij strijden om de eerste, en dan komt die Gerard Kuiper brulboeibokaal. Hé, hey, in één keer goed ja, kijk, daar heb je opgehoofd. Dus <laughs> vanaf 12 uur morgen in het Wapen van Zandvoort, kunt u kijken uh, naar en uh, uiteraard genieten met een drankje en een hapje, naar het driebandentoernooi uh, en dat begint om 12 uur en zes, drie teams gaan strijden op de eerste Gerard Kuiper brulboeibokaal. Bokaal. Gaan we door naar uh, 20 januari. Jazzcafé Saskia La Rote Gast in Café Oomsteen. Dat begint om 9 uur. U kent het kleine gezellige kroegje wel aan de Zeestraat. En uh, ik moet zeggen, zij ook altijd een perfecte jazzagenda hebben. En uh, dan is dat de 20 e is daar uh, aanwezig. Saskia La Rote Gast in Café Oomsteen. Dat begint om 9 uur. Nog meer uh, op de 20 e dan uh, quizzen of quizzen. Dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op op een groot scherm En voorzien van uh, quizmaster Joop van Nes. En daarvoor moet hij natuurlijk bij Café Kopertje zijn op het Kerkplein. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren aan de bar of via de telefoon uh, in teams van maximaal vier personen. 2,50 euro per persoon. Houdt u van spelletjes, dan is dit een hartstikke leuke avond. Uh, de popquiz in Café Koper op 20 januari. Gaan we door naar 22 januari. En dan hebben we het over uh, openingsconcert van Kerkplein. Concerts uh, Zandvoort. En daar uh, geven achter de présence het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. onder leiding van Dick Verhoef en uh, uh, Anton Weren, uh, solist op de trompet. en Saskia Eigenhuis uh, Zang. Uitgevoerde worden onder andere werken van. nou komt die Dimitri Stojtajovski. Hey, Oké. Okay. Okay, Rot Alexander. Uh, dan gaat die mis. Arut, Jan Jan. Astor Piazzola, ook een bekende naam, en uiteraard George Bizet. Uh, het begint om drie uur op de 22e in de protestantse kerk aan de kerkplein te Zandvoort en toegang bedraagt 5 euro. Kijken we ook alweer even vooruit naar Raadje Plaatje. Ook een terugkerende terugkerend. Ja, we dagen uit. jullie uit. Dus in pas Café op. 4. Ja, ja. De M Zandvoort uh, daagt u uit om uh, uh, juist door, door snel en ja, veel kennis van muziek te hebben uh, ons team te gaan verslaan. En wel in Café 4. En dat is op zaterdag 28 januari om 8 uur. Een team bestaande uit maximaal 4 personen. Inschrijven aan de bar Haltestraat 32 Zandvoort. www.café4.nl Wie durft... Zien CFM te verslaan. Nou, we zijn heel erg benieuwd, Heb, je, heb jij een team al rond? Tuurlijk, al lang. Al lang. En die is sterk, joh, dat team. Oké. Oké, nou, 28... Je zegt natuurlijk nog Nee, helemaal niks. Dus... 28 januari, iedereen kan zich uh, inschrijven aan de bar bij uh, Café 4. En niet uh, bij CFM. Ik las vandaag op uh, TexTV. <laughs> aan de bar bij CFM. Ik denk, nou, ik, ik zoek hier naar een bar, geen bar te vinden. Nou, daar moet je dus uh, voor zijn bij Café 4. We hebben weer muziek voor je. Hier is Lana Del Rey. We'll de Zalvoortse Radio hoorde je en en Love. Nou, nog steeds geen verbinding met uh, de koor hè? Beetje... Nee. Ik weet niet hoe het kan, maar... Uh... Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt. Op... zeg. Ja, hij had zich wel gemeld, toch? Hij heeft zich uh, keurig netjes gemeld. Jan Fris hebben het daarover, maar, maar... Hebben verbinding we nog... lukt nog even niet. We hebben genoeg ander nieuws, hoor. Dat dacht ik. Want tijdens de nationale voorleesdagen van 18 tot en met 28 januari... gaan de kinderen op zoek naar hun mama. Deze tien dagen is het boekenfeest voor peuters en kleuters en hun ouders. In de bibliotheek zijn er voorleesactiviteiten... En theater rondom het bekroonde prentenboek Mama Kwijt van Chris Hoogton. Voor meer informatie, kijk op de website www.bibliotheekduinrand.nl. www.bibliotheekduinrand.nl. Oké, okay, wij gaan. Nationale we... voorleesdagen 2012. Wij gaan weer een uh, verzoekplaat draaien, draaien, Jan. Ja, het werd weer hoogte tijd. Ja, hoogtijd voor Spooky maar... en Zoom. Maar het was wel even zoeken. Ja, we hebben hem gevonden. Hier is Swinging on the Star uit 74. Geniet ervan. Uh, oude platen als eerst uit 74 Spoogie en Soe op verzoek gedraaid door de Swinging on the Star. Gevolgd door deze van uh, The Three Decrees en The Dirty Old Men. En dan gaan we snel over naar Jan Ja, we hebben hem nu toch, dus daar gaan we van genieten. Joppe, uh, goedemiddag. Goedemiddag, studenten en de luisteraars. Ja, we zitten in de sporthal Want de uh, is Vandaag het jaarlijkse schoolbaaskantonoom voor de In principe 7 scholen doen er maar 6 mee, want de school uh, die heeft geen team, die kunnen nog geen team maken en uh, daarbij komt nog dat de oranje en als er nou, zoveel meisjes hadden in gebracht dat ze twee teams zelf hebben ingezweven, dus zijn dus met 7 meisjes teams en 6 jongens teams zijn we nog bezig en het giet allemaal aardig en vond, want we spreken nu over 10 van 4, maar dat is het over 1 uur, dus dat geloopt alweer. En, uh, dus het raar is, normaal gesproken kan ik rond deze tijd inschatten wie er de kampioenen gaan worden. En ik heb geen flauw idee dan. Het is zo spannend. Zit allemaal dicht bij elkaar, Jaap? Ja, heel erg dicht. Bij de meisjes zijn er drie teams, die hebben alles gewonnen. Er moeten nog twee spelen. Uh, dus er, er zal op een gegeven moment een, een winnaar en een vliegje moeten komen en dan... Zeggen van, nou die wordt kampioen. Maar heel verrassend begon de Duinroos meisjes ontzettend goed aan het toernooi. Uh, de eerste wedstrijd wonnen ze met 40-4. En de tweede met 32-8. Daarna kregen ze, helaas voor hun, uh, met 8-6 klop van de Maria school. Maar die had ook alweer verloren. En de Oranje-Nassau-school, die heeft uh, ook keer iets verloren. Dus laat ik het zo zeggen: er zijn drie teams gedaan, allemaal een keer verloren. En dat is dus spannend. Bij de jongens is het praten we dan met name over uh, uh, de Annie uh, de Royal School de en de Marineschool. En dat is ook wel logisch. Dat zijn teams die worden getraind door oud basketballers leden van de Lions. En daar hebben ze dan een kind op school. Zoals nu bij de, de Marierschool is Jack Hawk. Die uh, doet dat al jaren. Er zijn kinderen zijn op een school of mij, blijft ze gewoon inzitten voor het basisschoolteam, voor de Marierschool. Maar ja, daar is ook afhankelijk natuurlijk van. Het is materiaal wat hij heeft om beter te kunnen spelen. En het, uh, ja, het, het is een kwestie van trainen natuurlijk, waar we ook een beetje gevoel voor hebben. En dat. Uh, het gaat redelijk goed. En nogmaals, ik kan dus niet inschatten wie er nu kampioen gaat worden, dus het is ongekend. Ik, ik, ik, ik heb het nog nooit gehad, ik zet er gewoon een koosje bij, en Meestal is er zo rond een uur of voor half vier, vier uur, daar moet je normaal kunnen zien wie de kampioen wordt, maar ik weet het niet. En eigenlijk geen indicatie wie de, de wisselbergen uh, gaat winnen, mocht dat de gewoon over ons zijn, dan mogen ze hem halen en dan hebben ze hem drie keer achter elkaar gewonnen. En uh, ja, als ze dan zo is, dan tellen die twee twee keer achter elkaar natuurlijk niet. Dan moeten ze volgend jaar weer opnieuw beginnen. Ja, ik, ik zou het wel leuk vinden, want dan is het is best de tweede baby die we hebben. En voor mij mag het wel een keertje weg hoor. Dat we een nieuwe kopen. Dan is ook nog van de sportraad een mooie prijs gekregen. Voor zowel jongens als meisjes, voor het sportiefste team. De die geven cijfers voor uh, sportiviteit. En die worden het einde van de dag wel ook opgeteld. En degenen met de meeste Dan geven ze een sportiviteitsprijs. Oké, okay. Job, uh, even een Ik hoor niet nog gekregen, grapje, willen ze hem ook kwijt, We willen ze dan de geven. Oké, ja, het Ja, erop. Job, uh, even een vraag: van... Uh, wie doet de jaarlijkse organisatie van dit uh, geweldige schoolbasketbaltoernooi? We is in handen van de Lions, en dan specifiek dan... Christian Broek en Moa. Ons mee. En dat, uh, dat doen we al jaren achter elkaar zo. We hebben een draaiboek voor allerlei aantallen teams die we mogelijk zijn. En dat is gewoon eventjes elke keer uit de computer trekken en dan, uh, dan draait dat weer. Dan hebben we er ook nog uh, uiteraard arbiters voor nodig. En we mogen ons verheugen dat we dit jaar... Daar ben ik heel blij om. Ze uh, kregen, er zes, er kregen er zes of zeven jeugdige basketballers van de Lions, onder 14 jongens en onder 16 meisjes. Die hebben ze aangemeld om te gaan arbitreren. Hebben ze het leuk gedaan, maar dit is juist een mooie gelegenheid voor ons om het te leren. Dan worden ze ingedeeld met een ervaren stukje en dan wordt er wordt een beetje geëvalueerd als een wedstrijd is afgelopen. En daar ben ik ontzettend blij mee. De is, dus bij elke sport is dat een kring. En ik, ik mag echt blij zijn dat we zes of zeven van die jonge knullen en meiden hebben. die dat op zich willen nemen. En dat zijn complimenten, die kant op in ieder geval. Goed, hoe laat zouden we jou nog kunnen bellen voor de uitslag ongeveer, Joop? Nou, de laatste wedstrijd is rond 10:50 afgelopen. Oeh, nou dan vraag ik even aan de collega's van Entertainment voor jou. of ze jou even na vijf uur nog even willen bellen. Vindt het dat goed? Ja. Oké, okay, dan kunnen ze dan de uitslag horen van het schoolbasketbaltoernooi. Okay. Goed ja. gedaan. Geweldig, bedankt voor deze update. Ja, graag gedaan. En we komen bij je ja. terug. Heel is goed. Oh, Oké, okay. Joop, gaan we volgende week weer voetballen? Ja. Oké, okay, welke eerste wedstrijd hebben we, hebben we in het programma staan? We gaan om uh, half drie spelen thuis tegen TOB. Goed, dan spreken we elkaar sowieso weer. Ja. En uh, iets na vijf word je gebeld door de collega's van Entertainment for You voor de uitslag van het basketbaltoernooi. Ik dat er een gesprek over want... Uh, ...zijn we met die prijzerijker bezig... hoort de telefoon echt niet. Oké, okay, doen we. Gaan we doen tot kwart over vijf... ...bij Entertainment for You. Dankjewel Joop Fries, voor je bijdrage van vandaag. En volgende week is hij er gelukkig weer... ...dan begint het voetbal weer. En dan zijn wij er van Zalvoort op zaterdag uiteraard bij. Het land van duizend meningen... ...het land van nuchterheid... ...met z'n allen op het strand... ...beschuit bij het ontbijt... ...het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we binnen, dan breekt daar de passie los. dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tuteling, één uniform is heilig, een zon. Dan de staat daar zo'n... Het doet me veel te gevaarlijk eigenlijk. Hij wil we'll allerlei uh, trucken gaan uithalen. Weg met die dingen. Bap, bap, bap, bap. Aan het werk. Aan het werk. De de Flasma en Fontijn en uh, 15 miljoen mensen. Dat was wel weer het... Uh, tweede laatste plaatje. Twee uur zit dan erop. Er nog... Genoeg voor het derde uur. Nou, daarom. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Dus graag tot zometeen. Dan zijn we er weer. En hier is Adele en Jason Davemans...